Aaudhu billahi min ash-shaytana rajeem, bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillahi lillahi n'a ahmaduhu, n'asta'inuhu, n'astaghfiruhu Wa na'audhu billahi min shurur anfusina wa min sayi'at 'amalina. Ma yadih illahu falamudilla lah, wa ma yudlil falaa lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ama ba'du fa inna asdakal hadith kitabu ta'ala Wa khairal hadi, hadiy muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Beste broeders en zusters... Het gedrag van een moslim... ...kent niet alleen één kant. Een moslim die heeft namelijk... ...heel veel relaties in zijn leven. Hij heeft met heel veel mensen te maken... Hij heeft met zijn ouders te maken, hij heeft met zijn kinderen te maken, hij heeft met Allah en de profeet te maken, hij heeft met zijn buren te maken, hij heeft met de mensen om zich heen te maken, noem het maar op. En in ieder van die mensen die in zijn leven een rol spelen, tegen een ieder van hun heeft hij een bepaalde gedrag die hij zich moet aannemen, tegenover hun. Want je kan niet hetzelfde gedrag tegenover jouw vriend aannemen, tegenover, net als tegenover jouw ouders, dat past niet. Je ja, ouders verdienen respect en je kunt niet met hem omgaan alsof het een vriend van de klas is. Dat gaat niet. Ons gedrag tegenover Allah en de profeet is ook anders. Daar gaan we het vandaag over hebben inshallah. Hoe moeten wij ons gedragen tegenover de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, terwijl hij niet meer onder ons is. Hij is niet meer met ons, hij is overleden. Maar hoe gedragen wij ons tegenover de profeet? Daar gaan we het inshallah ook vandaag over hebben. Maar ook is een onderdeel van het gedrag van de moslim dat hij de metgezellen van de profeet sallallahu wasallam een rol geeft in zijn leven. Want de metgezellen, dat zijn degenen die de islam groot hebben gebracht. Dat zijn samen met Mohammed sallallahu de grondleggers van de islam. Dankzij hun is de islam zo groot geworden als dat die vandaag is. Zij hebben hun levens opgeofferd voor de islam. Hun bezittingen opgeofferd voor de islam. Hun tijd en gezondheid opgeofferd voor de islam. En dankzij hun inspanningen en opofferingen is de islam vandaag zoals die is. Dus wij moeten een bepaalde vorm van respect hebben tegenover de metgezellen. Onze voorgangers. Zij zijn ons voor geweest. Dus wij moeten in eerste instantie tevreden zijn over hun. Want zij hebben zoveel werk verricht en deze, dit geloof zo groot gemaakt. Dus wij moeten daar dankbaar, dankbaar voor zijn tegenover hun en tevreden zijn met hen. En wij moeten richting Allah subhanahu wa ta'ala dua doen, smeekbeden doen voor hun. Omdat zij zo goed zijn geweest. En wij moeten als moslims de overtuiging hebben dat zij de beste der mensen zijn. Op de naam. Want de beste generatie die ooit bestaan heeft. zijn de mensen van de generatie van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zij die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hebben meegemaakt. En met hem rond zijn gaan trekken. Met hem de hijra hebben verricht. Met hem de da'wah hebben verricht. Met hem vele slagvelden hebben verricht. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft daarom ook niet voor niks gezegd. Khairul nasi karni. De beste der mensen zitten in mijn generatie. Hij heeft dat gezegd en daarmee prees hij zijn metgezellen, radiyallahu anhu. En de metgezellen, zij volgden Mohammed sallallahu alayhi wasallam in al zijn rijlen en zij, Zijn voetstappen werden door, hem door hun gevolgd. En er was zelfs een metgezel die zo erg was in het na navolgen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dat hij daar ging lopen precies waar de profeet sallallahu alayhi wasallam ging lopen. En dat hij daar ging rusten waar de profeet had gerust. En dat hij daar ging eten waar de profeet had gegeten. Waarop een andere metgezel tegen hem zei. Zo erg hoef je hem ook niet te volgen. En hij was de enige daarin. Vanwege de liefde die hij had voor Mohammed sallallahu alayhi wa En wij dienen dus van die metgezellen te houden. En te doen wat zij ook gedaan hebben. Aangezien zij, de profeet sallallahu alayhi wa ...zijn voetsporen volgden. Ja, zij deden alles wat de profeet... ...sallallahu alayhi wasalam, ...had gedaan en gezegd. En dat moeten wij ook. En wij leren dat. Dus wat, datgene wat de profeet gedaan of gezegd heeft... ...leren wij te interpreteren... ...te begrijpen op de manier... ...zoals zij dat begrepen hebben. Zoals zij dat uitgelegd hebben. Want zij waren de directe leerlingen... ...van de profeet, sallallahu alayhi wasalam. Dus datgene wat zij... ...onderwezen... ...aan de andere mensen... ...van het Arabisch Schiereiland... ...en ook in Jemen... ...daar... ...ligt voor ons het voorbeeld... ...dat begrip... ...hoe zij de sunnah van de profeet hebben begrepen... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...zo moeten wij dat ook begrijpen... ...en niet op een andere manier... ...wij moeten het overnemen van zijn directe leerlingen... ...en dat zijn de metgezellen... ...en als wij... ...een grote vorm van liefde... ...voor die metgezellen willen kweken... willen ontwikkelen in onszelf... Hoe doen wij dat als wij hem niet kennen? Je kan pas van iemand houden als je hem kent. Je kan niet van een waanbeeld houden. Iets wat niet tastbaar is voor jou in jouw hersenen. Wat wij dan kunnen doen, wat we dan moeten doen, is de biografieën van deze metgezellen bestuderen. Dus hun levensverhalen lezen en begrijpen en leren. Dan pas zal jouw liefde voor hen kunnen groeien. En zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt. In hun geschiedenissen, in hun verhalen is er een lering. En wij kunnen heel veel leren over de biografieën van de metgezellen. En als wij dat dan eindelijk hebben geleerd. En die liefde voor hun hebben ontwikkeld. En gekweekt en het is gaan groeien. Dan moeten wij die liefde voor de metgezellen ook verspreiden aan de mensen. En hun leren. Hoe het leven van de metgezellen was. Dit is een recht die de metgezellen op ons hebben. En dit behoort tot het goede gedrag van de moslim. Omdat hij A. hun voorbeeld neemt en B. dit verspreidt naar de mensen toe. En dit behoort tot het verspreiden van de islam. Islam is niet alleen Koran en Sunnah. Natuurlijk is het Koran en Sunnah. Ja, maar hoe begrijp je dat? Hoe begrijpen we dat? Zoals de directe leerlingen van de profeet sallallahu alayhi wasallam dat hebben geleerd. En als wij ons het gedrag eigen zouden maken, net, het, net als het gedrag van deze metgezellen. Als je dat hebt, dan kun je spreken van goed gedrag. Want de metgezellen waren ook de beste in hun gedrag en zij leerden van de profeet sallallahu alayhi wasallam. De opdrachten van de profeet sallallahu alayhi wa op het hebben van een goed gedrag werd in eerste instantie direct gericht aan hun. En zij leerden van de profeet sallallahu alayhi wasallam, zoals toen Muhammad sallallahu alayhi wasallam zei. De beste onder jullie zijn degene die het beste zijn tegenover hun vrouwen. En ik ben de beste van jullie. Met andere woorden hij is de beste van de mensen tegenover zijn vrouwen. En iemand die goed is tegenover zijn vrouw, heeft een deel van het goede gedrag in zich genomen. Dat is erg belangrijk, want het huwelijk is een van de steunpilaren van de moslimgemeenschap. De moslimgemeenschap is gebouwd op gezinnen. Het gezin is voltrokken door middel van het huwelijk. Kinderen zijn ontstaan in het huwelijk. Als het huwelijk wankelt, als één steen wankelt in een gebouw, dan zul je zien dat daar een gat gaat ontstaan. En het gebouw niet meer heel is. Zo kunnen we de moslimgemeenschap ook vergelijken. Ieder huwelijk binnen de moslimgemeenschap is een bouwsteen. En iedere bouwsteen is waardevol. Aan de andere kant... ...moeten wij de metgezellen niet overdreven prijzen. Wij van Ahlussuna al Jamaah vinden altijd een tussenweg. Wij overdrijven niet, maar wij zijn ook niet laks... Wij zitten ertussen. Dus als wij het hebben over de metgezellen... dan moeten wij natuurlijk vol prijzing zijn over hun. En altijd positief spreken over hun. En daar niet in overdrijven. Omdat wij weten dat ook de metgezellen gewoon mensen waren. Mensen die ook fouten maakten. Maar wij hoeven die fouten niet aan de grote klok te hangen. En wij hoeven die fouten niet te benadrukken. Dat behoort niet tot het goede gedrag... Als je dat zou doen tegenover de beste generatie die ooit bestaan heeft. Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft ook erkend en hij zei... Adama iedere zoon van Adam, dus iedere mens, begaat fouten. Niemand van ons is perfect. Alleen de profeten zijn maksoom. Die maakten geen fouten als het ging om de openbaringen. Alle openbaringen door de boodschappers en de profeten is goed gegaan. Foutloos omdat Allah subhanahu wa daarover waakte natuurlijk. Maar de metgezellen daarentegen, die konden fouten maken. En daarom zien we ook dat soms in overleveringen metgezellen andere dingen zeggen dan elkaar. En dan pakken wij natuurlijk, omdat wij niet direct de profeet salam hebben meegemaakt, pakken wij de mening waar de meeste metgezellen achter stonden. En dan zitten we veilig in ieder geval. Dus wij hoeven ook niet te zeggen, ja die metgezel heeft een andere mening, dus hij is zo. En Omar was beter dan... Abu Bakr of omgekeerd... ...toen Omar anhu, dat hoorde... ...dat er mensen waren... ...die in een kringetje gingen zitten... ...en gingen praten van wie was beter... ...Abu Bakr of Omar... ...en Omar anhu, dit hoorde toen hij khalifa was... ...is hij direct gesneld... ...naar die mensen... ...die het over hem hadden... ...en Abu Bakr... ...en hij zei tegen hun... ...de dag dat Abu Bakr... ...met Mohammed meeging... ...op Hijra ...is nog beter dan mijn hele leven... ...en het leven van al mijn familieleden. Omar was boos. Dit behoort niet... ...tot de fundamenten van de islam. Dat wij met gezellen met elkaar gaan vergelijken. En dat we daar onze bezigheden mee gaan houden. Onze bezigheden van gaan maken. Hetzelfde gaat nu ook aan, is nu ook aan de gang... ...onder de moslimgemeenschap. Maar dan ten opzichte van geleerden. Ja, die geleerde zegt zus... ...en die andere zegt zo... ...dus die andere die is niet goed... ...en die is moebde... Die, ...en die is dit en die is dat... Het behoort niet tot het goede gedrag. Wij hebben een bepaalde opstelling tegenover leraren en geleerden. Die mensen die hebben hun hele leven gestudeerd over de islam. En die zijn gerechtigd om uitspraken te doen over de Koran en de Sunnah. En wij komen net om de hoek kijken. Wij pakken net één boek of twee. En wij hebben al grote uitspraken over mensen, over geleerden. Dat behoort niet tot de manhaj van Ahl Sunnah wa Jama'ah behoort niet tot de leerschool van Ahlul Sunnah al-Jamaa. Maar ondanks dat de metgezellen fouten maakten... ...zijn hun goede daden meer en groter in aantal dan hun fouten. En hun rang bij Allah subhanahu wa ta'ala is natuurlijk ontzettend groot. En hier heeft Allah subhanahu wa ta'ala ook van getuigd. In Surah al-Tawbah vers 100. Hij is namelijk tevreden over hen en zij zijn tevreden over hem... En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hun het paradijs beloofd. En wat is er beter dan dat? Dat het paradijs jou beloofd heeft. Dat betekent dat jij goed geleefd hebt. Dat jij geleefd hebt zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat van jou wenste. Want daar staat het paradijs als beloning op. En hoe kunnen wij dan de metgezellen door het slijp halen? Kwaad spreken over hun terwijl Allah hun het paradijs heeft beloofd dan zijn wij dus ook in tegenspraak met de uitspraak van Allah subhanahu Of niet? Dit mogen we dus absoluut niet doen. Wij moeten ons echt onthouden en onze tong in bedwang houden als wij iets denken wat niet goed zou zijn over een metgezel. Er is altijd een verklaring voor. Bijvoorbeeld toen Abu Huraira radallahu anhu een keer de hoedoe verrichtte. En hij had geleerd van de profeet sallallahu alayhi wa verleng je ghorrah En je ghorrah is datgene wat op jouw Mokiyama licht gaat geven. Dat zijn de plekken van wudu. Die plekken van wudu die zullen op jouw Mokiyama schitteren, licht geven. En Mohammed sallallahu alayhi wa zei: verleng die plekken. En Abu Huraira dacht: oké, okay, als ik dan de wudu doe en ik verleng mijn horra, dan doe ik mijn wudu tot aan mijn schouder. Terwijl het eigenlijk tot en met het elleboog is. En hij deed dat stiekem. Hij deed dat waar niemand bij was. En zonder dat hij het wist, was er iemand, een andere metgezel die langs liep. En hij zag hem. De wudu verrichtte op een hele andere manier dan hij geleerd had. En Abu, Abu Huraira die zag hem. En hij zegt: vertel dit niet verder. Maar dit is hoe ik het begrepen heb van de Profeet, sallallahu alaihi wasallam. En Abu Huraira was daar de enige in. Dus met andere woorden, wij hoeven dat niet over te nemen. Wij nemen datgene over wat de metgezellen gedaan hebben. In het gros, de grootste gedeelte. Abu Huraira zegt, ik heb dit op mijn interpretatie gedaan, mijn begrip. Maar neem het niet over. Dat zegt ook al heel veel. Hij was bescheiden daarin. Dus de metgezellen kunnen van elkaar in mening verschillen, of in opvatting verschillen. Maar dat laten wij in het midden. Wij gaan ons daar niet druk om maken. Wij moslims van Sunnah al-Jamaha... Zij die de sunna volgen en de jamaa. En de jamaa slaat op de metgezellen. Wij spreken geen kwaad over de metgezellen. En als er mensen zijn die kwaad spreken over de metgezellen. Dan nemen wij afstand van die mensen. En wij kennen er heel veel natuurlijk. Mensen die zich moslim noemen. Vele groeperingen binnen het shiisme. Die vervloeken de metgezellen. Sommige metgezellen. En die zeggen. Bijvoorbeeld Omar. Die is nog lager dan de shaitan, En die komt in Jahannam lager terecht dan de shaitan. Hoe kan je dat zeggen over Omar? Terwijl Mohammed salallahu alayhi wasallam hem het paradijs heeft beloofd. Heeft Mohammed geloof gedaan? Alles wat Mohammed gezegd heeft, wat betrekking heeft op het geloof, is een wahi. Is een openbare. Dus hoe kun je Abu Bakr vervloeken? Hoe kun je Abu Bakr verlagen tot lager dan het niveau van de shaitaan? billah. Deze mensen zijn werkelijk zwaar afgedwaald. En de mensen die hun volgen, volgen hun omdat ze geen kennis hebben over het geloof. Geen kennis over het leven van de metgezellen. En dat is het gevaar. Als je geen kennis hebt over hun leven, dan ga je mee in die leugens. En voor je het weet, ben je diep gezonken. In een groepering, in een secte, in een geloof waar je nooit meer uit zal komen. En het paradijs voor jou voor eeuwig onbereikbaar wordt. En tot slot over de metgezellen kunnen we zeggen dat zij allemaal eerlijk en betrouwbaar waren. En dat zij de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala bereikt hebben. Dus wat zij hebben overgeleverd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Is voor ons voldoende om aan te nemen dat het inderdaad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam komt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wasabikuna al awwalun al wal ansar. bi -ihsan, anhum wa en de allereerste van de Muhajirun en de Ansar, dus de metgezellen. De Muhajirun waren degenen die vertrokken van Mekka naar Medina op Hijra. En de Ansar waren degenen die hun in Medina opwachten om hun op te vangen in hun huizen en hun alle hulp hadden geboden om eindelijk zich te vestigen in Medina. De muhajirin en de Ansar. En zegt Allah subhanahu wa ta'ala: "Degene die hun volgden in het goede. Allah is tevreden over hun en zij hebben welbehagen met Allah." En alles subhanahu wa ta'ala heeft hun in dit vers het paradijs beloofd. En wat is er beter dan dat? Dus kortom over dit onderwerp, de metgezellen, het behoort tot het gedrag van de moslim. Dat hij de metgezellen eert en respecteert. En dat hij dua voor hun verricht. En dat hij hun voorbeeld volgt. En dat hij niet kwaad spreekt over hen. Het volgende onderwerp is ons gedrag tegenover de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Wij hebben ook een gedrag aan te nemen tegenover onze geliefde profeet, sallallahu En ook hierin kun je laks zijn of kun je overdrijven. En je kunt ook de middenweg vinden. Vooropgesteld moet worden dat wij meer van de profeet, Sallallahu alayhi wa moeten houden dan van alle andere schepselen. En uit deze liefde moet voortvloeien dat wij hem gehoorzamen. Dit is een van de aspecten die voortvloeit uit onze liefde voor Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Dat wij hem gehoorzamen. Wa'atdhiullah wa'atdhiwa rasool. En gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper. Zoals Allah ta'ala zegt. En surat al-Tagabun vers 12. Wij houden van de profeet sallallahu alaihi wasallam meer dan van alle andere schepselen. En dit geeft hij ook in een overlevering te kennen sallallahu alaihi wa Hij zegt... Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat ik bij Hem geliefder ben, bij zijn ouders, bij zijn kinderen en bij alle mensen. Dus Muhammad sallallahu alayhi wa sallam staat bovenaan bij ons, op ons liefdeslijstje, boven alle andere mensen. En boven Mohammed sallallahu alayhi wa sallam staat natuurlijk Allah, maar Allah is geen schepsel. Dus hij staat hier even buiten. Mohammed sallallahu alayhi is zo belangrijk in het leven van de moslim. Dat mensen die geen moslim zijn, dit niet kunnen begrijpen. Mensen die geen moslim zijn en cartoons maken over Mohammed sallallahu alayhi wasalam, ...en verbaasd raken waarom de moslims wereldwijd boos worden begrijpen deze liefde niet maar je moet het hun ook niet kwalijk nemen want ze weten het niet en dat is onze fout wij hebben het hun niet uitgelegd wij zijn meteen overgegaan in het boos worden en dit heb ik in mijn vorige lezing gezegd boos worden is een van de slechte eigenschappen een van de eigenschappen die de moslim aan zichzelf moet verbeteren want boosheid leidt alleen maar tot het slechte tot het vernietigen en vernielen van dingen als wij onszelf in bedwang hadden gehouden en naar die mensen toe waren gestapt en uit hadden gelegd wie Mohammed voor ons is, misschien dat zij dan een grintje begrip hadden kunnen tonen en zulke cartoons nooit hadden gepubliceerd, maar dat is onze fout. Wij kunnen wel altijd de beschuldigende vinger wijzen aan die Europeanen, aan die Westerlingen, maar die andere drie vingers wijzen naar jou zelf. Wat heb jij gedaan voordat zij die cartoon maakten? Een andere vorm van het uiten van liefde voor Mohammed sallallahu alayhi wasalam, is middels het doen van hofuitingen voor hem. En dit doen wij iedere keer wanneer wij zijn naam horen. Wij zeggen altijd als wij de naam van Mohammed sallallahu alayhi horen, zeggen we sallallahu alayhi wa sallam. We geven de vredesgroeten aan hem. En wij verrichten deze dua. En er is een engel die dat opschrijft en persoonlijk brengt naar Mohammed sallallahu alayhi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam heeft daarentegen ook gezegd dat degene die het meest gierig is, degene is die geen salawat over hem verricht, als hij zijn naam hoort. Hij zegt, Al-bakhilu man فلم يصلي De is degene in wiens aanwezigheid mijn naam wordt genoemd en geen salawat aan mij verricht, geen vredesgoed verricht. Onze liefde voor Mohammed, sallallahu alayhi gaat zo ver. En ons gedrag ten opzichte van hem moet respect uitstralen. Moet respect uitstralen tegenover hem. En wij laten ons leiden door al zijn woorden en zijn daden. En doen, wij doen dit op het begrip van de metgezellen, zoals ik eerder zei. Ons handelen is hierop gebaseerd en wij volgen dit zo ver wij kunnen. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt ook tegen ons... ...vrees hem zo ver jullie kunnen. Fattagullaha ma En dit is van toepassing op alle gebieden van aanbidding. Wij volgen Mohammed salallahu alayhi ...in de manier hoe hij Allah subhanahu wa ta'ala heeft. Want dat is het voorbeeld. Allah zegt ook dat hij ons voorbeeld is. Dus wij dienen ook te bidden op de manier zoals hij gebeden heeft... Wij dienen te vasten op de manier zoals hij gevast heeft. Maar ook de andere zaken. Wij dienen omgang met de mensen te hebben zoals hij dat had. Als er een kindje voorbij kwam en hem trok aan zijn arm, dan rende hij met haar mee rond de straten. En als er een oude vrouw was, een vriendin van Khadija, zijn overleden vrouw destijds, dan zat hij met haar en ging hij met haar praten totdat zij voldoende had. En als er metgezellen waren die bij hem kwamen om vragen te stellen of om te leren, dan nam hij zijn tijd om hun te leren en te onderwijzen. Zo was Mohammed sallallahu alaihi wasallam met zijn omgang met mensen, maar ook met niet-moslims. Zoals jullie weten had Mohammed sallallahu alaihi wasallam een Joodse buurman. En die Joodse buurman maakte zijn leven helemaal zuur. Hij gooide vuil voor zijn deur. Uitwerpselen van dieren gooide hij voor zijn deur. Maar iedere keer als Mohammed sallallahu alayhi wasalam, geduldig en haalde het gewoon weg. En hij ging daar niet op in. Tot op een dag die Joodse man daar helemaal niet meer voor gemotiveerd was om het te doen. En hij vanzelf stopte. Want juist als je erop ingaat en boos wordt, dat is wat ze willen. Daar doen ze het voor. Dan hebben ze hun doel bereikt. Maar Mohammed sallallahu alayhi wasalam, hield zich in. En hield zich rustig. En beriep zich op zijn sabr. En zo had hij het gewenste resultaat bereikt. De buurman hield op met die daden. Daarnaast behoort het tot het goede gedrag van ons tegenover de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat, dat wij ons verzetten tegen datgene wat valselijk over hem verteld wordt. Als er leugens zijn die over Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verteld worden. Dan zeggen wij dit zijn leugens. Wij geloven hier niet in en wij nemen hier afstand van. En het vreemde is dat veel mensen, veel moslims worden boos als er wordt gelogen over hun zusje of over hun moeder of over hun tante. Maar als er gelogen wordt over Mohammed sallallahu alayhi wasallam, dan verroeren ze geen vin. Niks. Hun mond gaat niet eens open. Voorzitters van de grootste islamitische stichtingen binnen Nederland en daarbuiten... Zogenaamde koepelorganen, die de moslims zouden vertegenwoordigen binnen het land en binnen Europa, houden hun mond wanneer Mohammed alayhi wasallam belachelijk wordt gemaakt. Maar maak maar een cartoon van hun moeder en kijk maar hoe ze op hun achterste poten staan. Hoe boos ze dan worden. Hun liefde voor Mohammed alayhi wasallam is te klein. En dat is het bewijs daarvoor. Het feit dat zij niet opkomen voor Mohammed alayhi wasallam is het bewijs, het getuige. Van hun kleine liefde en respect voor Mohammed sallallahu alayhi wa De moslim gelooft alles wat Mohammed sallallahu alayhi wa hem geleerd heeft. En wij halen dit uit de authentieke overleveringen. Er zijn alhamdulillah geleerden in het verleden geweest. Waaronder, waaronder imam al-Bukhari en imam moslim Die voor ons alle betrouwbare overleveringen hebben geselecteerd. En in een boek hebben vastgelegd, En die boeken bestaan vandaag nog steeds alhamdulillah. Dit is waar wij van uitgaan. De authentieke soena van Mohammed sallallahu alayhi wa En wij nemen datgene aan wat hij ons geleerd heeft over al-ghaib. Het ongeziene. Als Mohammed sallallahu alayhi wa zegt er is een bestraffing in het graf. Er is een sirat op jou met Een brug die leidt naar het paradijs. En die brug baant zich over Jahannam. En die is zo dun als een haar en zo scherp als een zwaard. Die beschrijvingen accepteren wij. Ook al hebben wij dat nog niet gezien of meegemaakt. Of hebben wij niemand anders daarover horen spreken die dat heeft meegemaakt. Wij geloven de berichtgevingen van Mohammed. Alayhi dat behoort tot ons gedrag. Dat behoort tot het goede gedrag van de moslim. Want het volgen van Mohammed alayhi wasalam, is de weg naar het paradijs. Al zijn verboden en geboden volgen wij. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Kulukuum yadkulu al-jannah, illa men ebbe. Kalu, wa men ja'be, ya, ya Rasulullah. Kale, men ata'ani, da'halal-jannah. Wa men aasani, fakad ebbe. En, en ieder van jullie zal het paradijs binnentreden, behalve de opstandige. En er werd gevraagd: Wie is de opstandige, O Rasulullah? Hij zei: Wie mij gehoorzaamt, treedt het paradijs binnen. En wie mij niet gehoorzaamt, die is opstandig. En degene die hem dus niet volgen, daarvan weten we dat zij een andere eindbestemming hebben dan het paradijs. Aan de andere kant overdrijft de moslim niet in het prijzen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Door bijvoorbeeld hem goddelijke eigenschappen toe te kennen. Ja, Mohammed is overal. Mohammed hoort alles. Mohammed ziet alles. Mohammed leeft nog. Hij is niet dood. En dit zijn natuurlijk leugens. En dat komt, dat ontstaat door het overdrijven in het prijzen van hem. Mensen zijn zo ver gegaan in het zeggen dat hij gemaakt is van noor. Hij is gemaakt van licht. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is een mens. Zoals Allah hem ook heeft bevolen te zeggen in de Koran, surat al kahf vers 110... Kul إِنَّمَا أَنَّ بَشَرُوا مِثْلُكُمْ Zeg, oh Mohammed, waarlijk ik ben slechts een mens zoals jullie. En wij weten dat Adam salam een mens is. En dat hij geschapen is van klei. En hem een roer een ziel is ingeblazen. Mohammed s.a.m. verschilt daar niet in. Ook hij is een mens, geschapen van klei. En heeft een ziel ingeblazen gekregen. Hetzelfde met Isa salam. Als wij zo doorgaan, dan gaan wij niks verschillen met de christenen ook de christenen hebben Jezus verheven tot een God en hebben Jezus het eeuwige leven gegeven en hebben gezegd dat Jezus de verlossing is en Hij degene is die ons het paradijs inbrengt Jezus heeft natuurlijk heeft gezegd ik ben de weg Mohammed alayhi wasalam, is voor ons ook de weg naar het paradijs maar dat betekent niet dat Hij degene is die bepaalt of jij naar het paradijs gaat of niet Hij heeft ons alleen getoond wat de weg is Bewandel deze weg en het eindbestemming zal het paradijs zijn. Jezus, Isa alaihissalam, heeft niks anders gezegd. Hij heeft niks anders beweerd. En tot op de dag van vandaag staat de uitdaging nog steeds voor de priesters en de predikanten. Om een vers te vinden in de Bijbel waarin Jezus zegt aanbid mij. En nog steeds hebben ze die uitdaging niet kunnen verhoren. Dus dat zegt al voldoende. En Mohammed sallallahu alayhi wasalam, is dus niets meer dan een mens. En als wij, als leken, verschillen van mening over iets wat betrekking heeft op het geloof, dan keren wij terug naar Allah en de boodschapper. Dan keren wij terug naar de Koran en de Sunnah. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons ook beveelt in Surah An nisa فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ ورسول als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de boodschapper. Dus wij keren terug naar de Koran en de Sunnah. En wij moslims accepteren alle verboden en geboden die de profeet sallallahu alayhi wa heeft geuit. En wij trekken deze niet in twijfel. En dat past de moslim ook niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ya amanu. O jullie die geloven, Istajibu lillahi rasool, Geef gehoor aan Allah en aan de boodschapper wanneer Hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft. Het past ons niet om die zaken in twijfel te trekken. Aan de andere kant moeten we juist een instelling hebben tegenover de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam van wa an'Awa'apahna. Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen. En zo waren de metgezellen. Zo waren de metgezellen. Al waren er zulke vreemde dingen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam, had verteld zaken van het ongeziene, zaken die hij heeft meegemaakt tijdens Israël al-Miraj wonderbaarlijke dingen hij heeft het verteld aan zijn metgezellen en zijn geloofden hem meteen terwijl een leek zou zeggen dat kan toch niet je kan toch niet in één nacht van Mekka naar al-Haram in, in Jeruzalem reizen Dat is een reis van dagen lang en hoe kan je dan ook nog alle zeven hemelen gezien hebben? En nog iets dat daarboven zit. Sidrat al muntaha Hoe kan je dat in één nacht zien? Iemand die niet in hem gelooft. Die, die accepteert deze berichtgeving niet. Maar zijn metgezellen waren anders. En toen Mohammed sallallahu alayhi sallam, zijn verhaal over Isra al miraj aan hen vertelde. Waren zij gewoon meteen vol geloof hierin. En dat is ook onze houding. Zo moet onze houding zijn tegenover Mohammed. Alayhi al zijn berichtgevingen, ook al gaat het over Al-Haif, het ongeziene accepteren wij. En als je ziet in hoeverre de metgezellen gehoor gaven aan de Profeet en hoe, hoe zij zich snelde in zijn opdrachten en in het gehoorzaam van Mohammed, alayhi wasalam, dan zie je werkelijk hoe, hoe ver hun geloof en hun liefde ging voor Mohammed. Hun geloof dat hij de beste der schepselen was en dat hij de zegel der profeten was, er komt geen profeet na hem. Het past de moslim niet dat wij de mening van Mohammed sallallahu alaihi wasallam ondergeschikt stellen aan onze eigen mening. Als Mohammed sallallahu alaihi wasallam iets bevolen heeft en wij zeggen, ja maar dat kan toch niet en we leven in 2010 en Mohammed sallallahu alaihi wa leefde 1400 jaar geleden 1400 uh, jaar geleden is veel te lang geleden, dat past niet meer vandaag heb je een moderne islam bedacht? heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet gezegd al yawma lakum dinakum. vandaag heb ik jullie gelover volmaakt het past de moslim niet om die berichtgevingen in twijfel te trekken dus wij geloven wat Mohammed sallam zegt en wij verheffen onze stemmen niet, wij verheffen onze meningen niet boven die van hem. En om dit onderwerp af te sluiten wil ik jullie nog meegeven dat wij van hem houden en ook van degenen die zijn sunnah volgen. En dat wij een afkeer hebben van degenen die bidda introduceren, dus religieuze innovaties, vernieuwingen binnen het geloof. ...die Muhammad sallallahu alayhi wasalam, niet gepredikt heeft. En wij geloven dat Muhammad sallallahu alayhi wasalam, reeds overleden is... ...zoals de bewijzen uit de Koran en de authentieke soena, authentieke soena ons vertellen. En wij dienen van hem, sallallahu alayhi wasalam, zijn familie, zijn metgezellen te houden. En wij dienen hier niet in te overdrijven door hun buiten proporties te behemelen. De profeet sallallahu alayhi wasalam, heeft het ons verboden... Om hem te prijzen zoals de christenen Isa, alayhi salam, hebben geprezen en tot God hebben gemaakt. Het laatste onderwerp wat ik met jullie vandaag wil behandelen is ons gedrag tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Ook Allah subhanahu wa ta'ala heeft rechten tegenover ons. En wij hebben plichten tegenover hem. Het eerste wat tot het goede, bedrag, goede gedrag behoort van de moslim is dat wij onze aanbiddingen alleen ...omwille van Allah en alleen tot Allah verrichten. En tot niets en niemand anders. Zodra je dat doet, dat doet dan verwikkel jij jezelf in shirk. En shirk heeft Allah subhanahu wa ta'ala gezegd, vergeef hij niet. Dus als jij in een staat van shirk overlijdt, wordt dat niet voor je vergeven. Vergiffenis is er alleen op dat gebied in het leven. Daarna niet meer. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in surat al-Bayineh... En zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden. Dus duidelijker dan dit kan niet. En de waarschuwingen wat betreft shirk, we zijn er in de Koran te veel om op te noemen. Maar wat duidelijk is, is dat shirk ook door de geleerden bestempeld is als de nummer 1 grootste zonde die je kan verrichten. Shirk is nog erger dan zinnen. Erger dan alcohol drinken. Erger dan stelen. Erger dan gokken. Shirk is een groot gevaar. Omdat shirk jouw deuren tot het paradijs afsluit. Als je in de staat van shirk overlijdt. Dus wij houden ons ver van shirk. En het nemen van tussenpersonen. Om op die manier dichter bij Allah te komen. Sommige mensen zijn van de overtuiging. Dat je awliya' moet vragen. Om dua te doen bij Allah omdat awliya heilige mensen zijn die zich begeven op het geloof. En zij kunnen voor jou uh, voorspraak doen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En als tussenpersoon fungeren. Dat geloven wij niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran dat du'a rechtstreeks naar hem gericht moet worden. Dus de, de, de smeekbeden moeten direct tot hem gericht worden. Ten tweede is de moslim er altijd van op de hoogte dat Allah subhanahu wa ta'ala altijd met hem is. Hij weet dat Allah subhanahu wa ta'ala hem altijd in de gaten houdt. Er is geen moment op de dag dat wij van Allah kunnen ontsnappen. Als Allah zelfs weet... Wat een zwarte mier op een zwarte berg doet. In een donkere nacht. En hij zijn voetstapjes zelfs hoort. Laat staan de zaken die wij doen. In het verborgen of in het openlijke. Allah is op de hoogte van alles. ma'akum En hij is met jullie waar jullie ook zijn. Daarom houdt de moslim altijd afstand van de zonde. Omdat de zonde aanleiding zijn... ...voor de woede van Allah. En wij wensen de woede van Allah niet over ons heen. Wij zijn er altijd van bewust dat er geen moment is dat wij aan hem kunnen ontsnappen. En vanwege deze bewustzijn en andere manieren om Allah te gedenken... ...houden wij ons continu bezig met het dikke, het gedenken van Allah. En Allah beveelt ons dit ook, zeggende... ...en gedenk jouw Heer veelvuldig. En de moslim dient standvastig te zijn in het, geloven van, in het geloven in Allah. En dat is een recht dat Allah op ons heeft. Daarnaast dienen wij altijd op hem te vertrouwen. Zoals hij ook zegt. in kuntum En stelt jullie vertrouwen op Allah indien jullie gelovigen zijn. En ook hebben wij geduld met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft bevolen. En wat Allah subhanahu wa ta'ala voorbeschikt heeft. We hebben allemaal te maken met een kadder. Iets dat ons voorbeschikt is. Iets wat ons gaat overkomen waar, wat wij nu nog niet weten. En het kunnen goede dingen zijn, maar het kunnen ook slechte dingen zijn. Dingen die jou geduld op de proef stellen. Het verlies van naasten. Het verlies van gezondheid. Noem het maar op. Verlies van bezittingen of kinderen. Allah subhanahu wa ta'ala doet die zaken niet voor niks. Alles wat gebeurt zit een wijsheid achter. Ook al weten wij dat niet. En iedere beproeving moeten wij daarom ook opvangen met sabber, met geduld. Hoe erg het ook is. Want als wij, zoals ik ook in mijn eerdere lezing heb gezegd, de biografieën van die metgezellen wisten. en zien wat voor Ibtila, wat voor beproevingen zij allemaal moesten doorstaan. dan vallen onze beproevingen eigenlijk in het niet. Een van de ergste beproevingen van de metgezellen was dat een van hun zijn eigen ouders voor zijn neus vermoord zag worden door de Mosrikien. Hoe erg is dat? De moesje wilde van hem horen dat hij niet geloofde in Allah en de boodschappen. En ze gingen net zo lang door met het verminken van zijn ouders totdat hij zou opgeven. Totdat hij zou ingeven. En zijn geloof met zijn tong zou verlaten. En uiteindelijk had hij ook, was hij ook bezweken onder die druk. Maar snel daarna, het was helaas al te laat, zijn ouders waren vermoord. Snel daarna... Vluchtte hij naar Mohammed sallallahu alayhi wa en vertelde hij wat er gebeurd was. En toen zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Jou treft geen blaam, want jij hebt dat gedaan onder druk. En de islam is zo: als jou iets wordt opgelegd onder druk en jij doet iets onder druk, waardoor je eigenlijk de regels van het geloof overtreedt, dan valt jou niks te verwijten. En we hebben dus geduld met Allah, wat Allah wa voorbeschikt heeft. En zo gedragen wij ons tegenover hem. Want uiteindelijk moeten wij op jou, Mugiyama, tegenover hem alleen verantwoording afleggen. En dat wij tauba verrichten richting hem, behoort ook tot zijn rechten En tot ons nederige gedrag tegenover hem. Wij zijn klein. Wij zijn nietig. Wij stellen niks voor. En wij doen zoveel fout. En wij moeten hopen en bouwen op de vergiffenis van Allah. En daarom verrichten wij tauba. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala uitzegt, En keert jullie alle berouwvol tot Allah, o gelovigen, opdat jullie zullen wel slagen. De moslim waakt over zijn verplichtingen jegens Allah subhanahu wa ta'ala en hij haast zich om het goede te verrichten om zodoende de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te bereiken en het paradijs in te gaan. En de moslim die stelt de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala altijd voor op de woorden van de mensen en op zijn eigen verstand. En ook hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala O ja, jullie die geloven, plaats jullie zelf niet voor Allah en zijn boodschappen. Dus je moet jezelf niet op nummer 1 zetten en dan pas Allah en de boodschapper. Allah en de boodschapper komen op nummer 1, dan pas jij. De moslim vermeerdert zijn goede daden omdat hij weet dat er een dag aankomt dat hij Allah zal tegemoet zien. En dat hij zijn daden aan hem zal moeten verantwoorden. Wabtaqu yawman turja'oon fihi ilallah. En vrees de dag waarop jullie tot Allah teruggevoerd, worden, teruggevoerd zullen worden. De moslim verlaat niets van zijn geloof omwille van de tevredenheid van andere mensen. De moslim houdt meer van Allah dan van wie dan ook. En erkent Zijn grootheid en stelt niets en niemand hieraan gelijk. Hij heeft de Koran, het woord van Allah, en diens dienstverhe verheven positie erkend en handelt hier ook naar. En Hij heiligt de plaatsen die Allah geheiligd heeft, zoals Mekka, Medina en alle andere moskeeën, oftewel de huizen van Allah. De moslim eert de mensen die Allah eert, zoals de profeten, de geleerden en de ouders. Dit natuurlijk binnen de perken van het geloof, zonder overdrijven. He, dus wij eren de mensen maar zonder daarin te overdrijven. Maar aan de andere kant eren we ook die mensen. En doen wij wat zij zeggen, mits dit niet in tegenstrijd is met wat Allah bevolen heeft. He, er is geen gehoorzaamheid aan een schepsel als dat ongehoorzaamheid betekent tegenover Allah. Ja, dus Allah staat altijd op nummer 1. En als laatst wil ik zeggen dat het goede gedrag van de moslim tegenover Allah ertoe moet leiden dat hij de kleine zonde niet onderschat. Want de kleine zonde zijn aanleiding tot het verrichten van de grote zonde. En de grote zonden zijn moeilijk weg te wissen. En daarbij denkt de moslim niet aan hoe klein de zonde is. Maar hij denkt aan hoe groot degene is tegenover wie hij de zonde verricht. Namelijk Allah subhanahu wa ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك